Katrien Straatman met het NOS journaal. Het ministerie van buitenlandse zaken heeft geen aanwijzingen dat er Nederlandse slachtoffers zijn na de aardbeving op Lombok. Het Indonesische eiland is vannacht getroffen door een beving met een kracht van 6,4. Er zijn minstens 4, 14 doden en zeker 160 gewonden. Vooral het noordoosten van het eiland is getroffen. In Breda zijn vannacht een agent en een portier mishandeld. Het gebeurde bij een kroeg in het uitgaanscentrum. Een man had zich agressief gedragen in de bar en was op straat gezet door de portier. Toen hij zich ook tegenover voorbijgangers vervelend gedroeg en de portier wilde ingrijpen kreeg hij een vuistslag. De agent die de man vervolgens tegen de grond wilde werken kreeg een flinke kopstoot. De man uit Tolen zit in de cel. De Russische schrijver en Sovjet-dissident Vladimir Vojnovich is overleden. Hij was 85 jaar. Vojnovich was vooral bekend vanwege zijn satirische romans. De roman De merkwaardige lotgevallen van soldaat Ivan Chonkin' betekende zijn doorbraak in het Westen. Eind jaren 60 werd zijn werk verboden in de Sovjet-Unie. Later werd hem zijn staatsburgerschap ontnomen en ging hij in het Westen wonen. In 1990 gaf Sovjet-leider Gorbachev hem zijn nationaliteit terug... en sindsdien verbleef hij weer geregeld in Rusland. Israël heeft de 17-jarige Palestijnse activiste Ahed Tamimi, die in maart was gearresteerd, vrijgelaten. Tamimi kreeg onder Palestijnen een heldenstatus. Ze had samen met haar moeder op het erf van hun huis, op de westelijke Jordaanoever, twee Israëlische militairen belaagd. Ze zei dat ze dat deed omdat het leger haar neefje in het hoofd had geschoten. Ze werd veroordeeld tot acht maanden cel vanwege mishandeling en komt nu vervroegd vrij, evenals haar moeder. Het weer. Geregeld zon, maar in de middag steeds meer bewolking. Vanavond valt er in het westen mogelijk wat regen. Het wordt zomers warm met 25 graden in het westen... tot 29 in het oosten en zuidoosten. Morgen zonnig en iets warmer, maar later op de dag... kan er in het westen ook een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 De positie. You've got to have the right energies to live and to be in harmony. I said it's alright. planer, tout simplement naturellement ne me mens pas, non, il est moment d'enlever ton masque, démasse ta vraie identité dont on sera pas C'est cette réalité, hey trop déronté de commises dans le passé, attention la tentation, peut-être une lame à double double tranche en pénétrant dans la positivité, bon, bon, la Pas, bon détruit la négativité. ça dépend que de toi, et ton juste choix, donc va chercher au plus profond de toi, l'énergie positive, un truc plus fort, la mort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 Maar wat is er zetten?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 I'm loved for the good I got Sometimes I think what the f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 con el rey Je plekken die je bij moet te hebben. En te zien dat het goed is: te zien dat we bruisen, en met vodka en met bokken tussen die ah. En dan zit er weer.